1 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag. In de werklunch straks een gesprek met Wil van der Aalst. Hij is directeur van het net geopende Data Science Center in Eindhoven. En hij bedenkt allerlei slimme toepassingen... voor de enorme berg aan data die elke dag verzameld wordt. Nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. Zuid-Afrikaanse ambassade... opent condolienceregisteren voor Mandela... De Europese mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan bij Philips. En we blikken vooruit op de WK-loting, straks in Brazilië voor het voetbal. We trekken winterse buien over de kustprovincies en het midden en oosten van het land. Verder schijnt tussen die buien door af en toe de zon. 3 tot 5 graden wordt het. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig in het noordelijk kustgebied. Vanavond en vannacht dan verdwijnen de meeste buien. En dan koelt het af vannacht naar plus 2 graden. In de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag... is een condolianceregister geopend voor Nelson Mandela. Martijn van der Zande sprak met de ambassadeur. Bij de ambassade hangt de kleurrijke vlag van Zuid-Afrika half stok. Voor de deur drie bosjes bloemen. Binnen op een tafel staat een foto van Nelson Mandela. Hij lacht op de foto. De ambassadeur heeft het condolianceregister als eerste getekend. De of van Nelson Mandela zal altijd leven. Het is niet dat hij... De herinnering aan Nelson Mandela en aan zijn idealen zullen voor altijd bestaan. What ja, he symbolized and what he meant will always live for us. Er komen veel reacties van over de hele wereld. De ambassadeur snapt het wel. Mandela is speciaal. I think he had a special place in the world for what and for what he did and for what he stood for, and I think that's what what made it very special. Volgens de ambassadeur zullen we Mandela het meest herinneren omdat hij zo vergevingsgezind was. I think a man that could overcome great suffering. En find vergeving in zijn hart en lead een nation naar een beter plek. Wat heb je learn van hem? Oh, dat ik moet proberen te zijn better dan ik ben. Proberen beter te zijn dan je bent, de ambassadeur van Zuid-Afrika zei dat. In Zuid-Afrika zelf wordt gerouwd om de dood van Nelson Mandela bij zijn huis in Johannesburg herdenkt de menigte de voormalige president met liederen. Ah. En ook in Soweto wordt gezongen, zo merkte correspondent Alice van Gelder. We zijn bijvoorbeeld in Soweto bij het Oude Huis van Mandela. En ook hier heel veel mensen op de been die oude anti-apartheid liederen zingen. ANC-liederen zingen van de partij van Nelson Mandela. Dus er wordt bijna meer herrie gemaakt dan dat er stilte is. Ja, de kranten, die heb jij ook doorgenomen? Ja, klopt inderdaad. Ja, sobere voorpagina's.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 Hij is opgelucht dat het lijden van Mandela nu voorbij is, maar dat maakt het verdriet om zijn dood niet minder. We are relieved that his suffering is over. But our relief is drowned in in our grief. We pray that he will rest in peace and rise in glory. Mensen hielden van Mandela vanwege zijn moed, zijn overtuigingen en zijn zorg voor anderen en raakten niet verbitterd, ondanks de 27 jaar die hij in gevangenschap doorbracht. People cared about Mandela, loved him because of his courage, convictions, his care of others. He set aside the bitterness of enduring 27 years in apartheid prisons. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. De Europese mededingingsautoriteiten dan... die hebben deze week een inval gedaan bij Philips. De Europese Commissie vermoedt dat een aantal elektronica-bedrijven... en daaronder dus Philips... zich schuldig hebben gemaakt aan afspraken... bij het verkopen van spullen via internet. Philips heeft al gezegd... volledig te zullen meewerken aan een onderzoek. Gert-Jan Dennekamp, economie Gert, dan weet jij wat Europa precies onderzoekt? Ja, nou we weten nu dat ze dinsdag al zijn langs geweest bij Europese bedrijven of bedrijven in heel Europa en dat is dan een onderzoek van de mededingingsautoriteit, zeg maar de waakhond in Europa die moet toezien op eerlijke economische handel. Uh, het gaat om bedrijven die zich bezighouden met het produceren en verkoop van consumentenelektronica en wat Europa is onderzoekt is dat er sprake zou zijn van beperkingen aan de online verkoop. En dat heeft mogelijk geleid tot hogere prijzen voor consumenten of dat producten op andere platformen niet beschikbaar waren. En dat wordt op dit moment onderzocht. En dat Philips, daar is een inval geweest. Welke andere bedrijven zijn dat dan? Nou, andere bedrijven die worden genoemd, we weten nog niet van alle omdat Europa niet bekend maakt waar ze lang zijn geweest. Maar andere bedrijven die worden genoemd is Samsung en Metro. Metro kennen we van de Mediamarkt en Saturn. En we weten dat Europa extra aandacht heeft voor die online verkoop. Dat zijn de webwinkels of zo van die dat bedrijven? Dat zijn de, bijvoorbeeld de webwinkels, uh, eBay, Amazon, Nou ja, je noemt het maar op. Allemaal dat soort bedrijven. Ja. Uh, wat Europa onderzoekt is dat er afspraken worden gemaakt door dat soort webwinkels, dat als een product wordt verkocht via uh, dat platform... dat het niet goedkoper elders aangeboden mag worden. En die bedrijven zouden daarmee instemmen. Verboden nou, prijsafspraken. Tot, dus, ja, het zijn soort prijsafspraken en dat leidt tot hogere prijzen. En dat is wat Europa onderzoekt. Heeft Philips zich al eerder schuldig gemaakt aan dit soort afspraken? Nou, wat interessant is, is dat deze bedrijven, die nu worden genoemd, onder meer uh, Mediamarkt Saturn, in andere onderzoeken in Europa al eens een keer naar voren zijn gekomen. Uh, in relatie tot Philips. Uh, de Duitse en Oostenrijkse mededingsautoriteit hebben die praktijken onderzocht. Dat er prijsafspraken werden gemaakt. gewoon over de verkoop in de winkels. En dat heeft in beide landen tot boetes geleid. Toen heeft. Philips zich distancieert van die praktijk. En nu loopt uh, er dus een nieuw onderzoek. Maar nu... Het uh, moet blijken of dat uh, weer zo is. Of online, niet. inderdaad. Europa benadrukt overigens dat er een onderzoek gaande is... en dat de bedrijven nog niet schuldig zijn. Gertjan jan Denningham, dankjewel. Het bestuur van Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid... blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad...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 Ook de sportwereld staat stil bij het overlijden van Nelson Mandela. Zo speelde de Zuid-Afrikaanse golfer J.B. Kruger met rouwbanden op de tweede dag van het toernooi van Hong Kong. weet niet of if our country will ever have a leader like that. You know, to be able to turn your other cheek when when stuff like that happens for to be 24, 26 years in prison. Um, you know, takes a man of knows, and uh, he's proven that and he's definitely just that. And to to lose a real life hero like that, you know, it's we can't live forever, um, but the Lord knows what He's doing still. So. Kruger, de golfer, prijst vooral de verzoenende houding van Mandela na zijn lange gevangenschap in de Zuid-Afrikaanse plaats Sun City wordt ook een golftoernooi van de Europese Tour gespeeld. En daar is Nelson Mandela vanochtend herdacht met een minuut stilte. Later vandaag, eind van de middag, wordt er geloot... voor de groepsindeling van het WK Voetbal, komende zomer in Brazilië. Arno Vermeulen gaat die loting uh, volgen voor ons. Arno, uh, staat de FIFA nog stil bij het overlijden van Mandela? Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Uh, dat zal zeker gebeuren in de periode dat Mandela in uh, Zuid-Afrika president was. Uh, we daar het kampioenschap uh, naartoe gehaald en uh, later uh, ook gespeeld. Mandela was uh, bij de finale, dat herinneren we ons nog... Uh, zeker Blatter Watter uh, zal uh, vandaag uh, het podium betreden. Dat stond al in de draaiboeken die gisteren bekend waren. En in die drie minuten geloof ik die er staat voor een interview... Uh, zal ongetwijfeld ook uh, over Mandela worden gesproken. Dus uh, natuurlijk zal er iets gezegd worden. Maar oké, okay, het protocol van anderhalf uur is het vrij nou. Dus het is niet zo dat ze alles over bord zullen gooien. Maar mm. Mandela wordt uh, ook in het voetbal niet vergeten. Eind van de middag, dan, dan weten we dat. Uh, de loting dan, Arno. Er is veel gesproken over die zogenaamde voorloting. Uh, wanneer weten we of Nederland in een andere pot gaat komen? Ja, om vijf uur in Nederland begint die loting. Om 6 uur, althans de uitzending, hè, met veel zang en dans. Om zes uur begint zeg maar echt de loting. Uh, het eerste balletje dat gepakt gaat worden... is een balletje uit Potvier, waar dus ook een NL zelftal in zit... Dat wordt dan uh, verhuisd door Sir Geoff Hurst, de man die ooit in 1966 drie keer voor Nederland scoorde in de finale. En die stopt dat in, uh, in top 2. Pas later zal bekend worden welk land dat is. Dat doen ze op dat moment niet. Dus het is in beeld. Het is live gelukkig maar. We weten zeker dat de FIFA uh, geen gekke dingen kan doen met het balletje. Uh, en we kunnen dus al vrij snel uh, erna zien of uh, dat Nederland is of een van de, een van de andere landen. Maar uiteindelijk beginnen we met pot 1, met Brazilië en de gepaardde landen. Maar het is allemaal wel in het openbaar. Er werd even gedacht dat het misschien een soort voorloting in een achterafkamertje zou zijn. Dat is absoluut niet het geval. Hmm, ja. Kan nog wel een koud of een warm balletje zijn, hè? <laughs> ja, ik kan dat niet hoogstpersoonlijk controleren. Uh, dat is lastig vanaf de plek waar ik zit. Ja. Maar laten we daar niet van uitgaan. Ze hebben om alles schijn te voorkomen acht voetballers uh, uitgekozen. Echt uh, de verdette van de afgelopen 50 jaar uit het wereldvoetbal. die zullen ze niet voor een FIFA-karakter laten spannen. Dus dat uh, moeten we maar vergeten. Er zijn, geen koude... er zijn trouwens alleen warme ballen op dit moment hier in Brasilien. Uh, in het graad op 35. Oké, okay. wij gaan het straks allemaal volgen en uh, wij horen jou later terug. Dankjewel Arno Vermeulen. Uh, om vijf uur begint die loting dus. Dus te volgen hier op Radio 1 en tevens te zien op Nederland 1. Dat uh, was het, uh, het uitgebreide NOS-bulletin van 1 uur hier op Radio 1. Nog één keer de hoofdpunten. De Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag... heeft een condoleanceregister voor de overleden Nelson Mandela geopend. De Europese mededingingsautoriteiten hebben een inval gedaan bij Philips. Ze vermoeden dat verschillende elektronicabedrijven verboden prijsafspraken hebben gemaakt. En het bestuur van Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid, zegt de Hoge Raad. De deur staat hierdoor open voor schadeclaims. 12 over 1...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 Goedemiddag, in de werklunch gaat het zometeen over data. Die bizarre hoeveelheid data die we met z'n allen binnenharken... groeit haast sneller dan we kunnen verwerken. Wil van der Aalst is directeur van het Data Science Center in Eindhoven... en hij heeft daar van alles op bedacht. Deze week besteden we in onze serie In de Praktijk... aandacht aan mensen die gaan emigreren... Het blijkt dat veel expats die naar Azië gaan... te maken krijgen met relatieproblemen vanwege ontrouw van de man. Ze hebben er zelfs een uitdrukking voor in Azië en dat heet dan uh, yellow fever. Dus de mannen krijgen last van yellow fever... Verliefd worden op een Aziatische vrouw? Straks meer, na half twee, is er Stand.nl. Dat gaat vandaag over het overlijden van Nelson Mandela. Onze stelling is: Nelson Mandela was het boegbeeld van verzoening. U kunt eens of oneens sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook stemmen op die stelling via de site Stand.nl en twitteren met Hashtag Standpunt. En als u uw herinneringen of gedachten wilt uiten, bel dan op 0800 1101. <middels> Dit is Radio 1, de werklunch. Onze wereld leidt aan een enorme verzameldrift. Data willen we hebben. En er is genoeg materiaal om te verzamelen. De hoeveelheid data groeit namelijk sneller dan we bij kunnen houden. 90 procent van alle data op de wereld is de afgelopen twee jaar geproduceerd. U hoort het goed. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA slaat elke dag... 5 miljard signalen van mobiele telefoons op. Per dag dus 5 miljard. En wat ga je vervolgens doen met al die binnengeharkte gegevens? Nou, dat weet Wil van der Aalst. Hij is directeur van het Data Science Center in Eindhoven dat net geopend is. Wil van der Aalst, goedemiddag. Goedemiddag. Eerder deze week dus de feestelijke opening van uw Center. Was de AIVD aanwezig, denkt u? We stonden niet op de lijst van de mensen die er waren. Maar er waren wel ontzettend veel mensen uit het bedrijfsleven. We hadden binnen no time 700 aanmeldingen. Waarvan 80% denk ik uit het bedrijfsleven kwam. Wat aangeeft van hoe belangrijk het bedrijfsleven op dit moment. Uh, zeg maar big data en data science vindt. Ja, want, want de hoeveelheid natuurlijk wat iedere dag tot ons komt verzameld is. is bizar toegenomen. Allemaal door ja. internet? Nou, de, de, dus om het in context te plaatsen. Wat veel mensen zal verbazen is. als je kijkt naar de data die verzameld is. van de prehistorie tot 2003. die totale hoeveelheid data die verzamelen op dit moment in ongeveer 10 minuten. Dat geeft Zo. aan hoe, hoe ontzettend snel dat het ja. gaat. En uh, ja, wat, voor, wat voor data is dat? Dat is via het internet. Maar wat heel veel mensen niet beseffen... is dat ook steeds meer apparaten aan het internet hangen. Het zogenaamde Internet of Things. Hoe bedoel je dat? U, als je in een ziekenhuis bijvoorbeeld ligt... Oh, yeah. uh, uh, en er staat een röntgenapparaat, dat apparaat hangt aan het internet. Als je kijkt naar de duurdere kopiers... Uh, of een bagagesysteem. Al die apparaten hangen tegenwoordig aan het internet... en bijvoorbeeld de fabrikant kan in de gaten houden. Uh, functioneert het systeem goed? Wanneer gaat het stuk? Tot zelfs kunnen we voorspellen dat het stuk gaat. Hè, bijvoorbeeld Philips is in staat om uh, al voordat een bepaalde component... in hun medische apparaten stuk gaat, al te voorspellen dat dat gaat gebeuren. En hoe komt dat dan? Dat ze dan het apparaat zwakker zien worden in hun signalen of de informatie die ze krijgen? Of hoe werkt zoiets? Bijvoorbeeld als je kijkt naar een röntgenapparaat, dat als een dokter op een knopje drukt. Dan uh, wordt een lawine van events gegenereerd van alle onderdelen van dat apparaat. Ja? En je kunt dan kijken wat, is het norm, wat zijn de normale patronen die je ziet bij een apparaat wat goed functioneert. En je kunt leren van apparaten in het verleden die stuk gegaan is... dat die vertonen dan bepaalde patronen in de data. Okay. Dat kun je dus gebruiken om te voorspellen of dat een apparaat stuk gaat. Zeg en als maar wat het afwijkend gaat... gedrag gaat vertonen. Wat afwijkend gedrag. Ja. En, je, en je kunt dus ook zien als het apparaat stuk is... kun je op afstand al zien wat het probleem is. In plaats van dat er een monteur naartoe moet... tot ontdekking komt dat hij de juiste componenten niet bij heeft... weer teruggaat en dat apparaat bijvoorbeeld een, een aantal dagen stilvalt. Ja. Wat gaat u dan eigenlijk doen met dat data science center van u? Nou, de, dus het data science center is gericht op onderwijs, onderzoek en contacten met het bedrijfsleven. Dus in het data science center zijn twintig van zeg maar de top onderzoeksgroepen uh, hebben zich verenigd en werken samen om aan dit belangrijke probleem te werken. Uh, verder in de opleiding wij zien heel sterk dat de data scientist dat het beroep van de toekomst wordt. Ja, dus vaak wordt gezegd van uh, data is de olie van deze eeuw. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt zo is. Van in, in het verleden waren een heleboel fysieke dingen belangrijk. En we zien nu dat alle bedrijven alleen maar kunnen overle overleven... als ze heel slim gebruik maken van die grote hoeveelheden data. Dus data scientist is het beroep van de toekomst. En dat is dus uh, het analyseren en het filteren van interessante gegevens... van interessante uh, data. Dus dat is een heel breed beroep. Ja. Dus het gaat van uh, hoe kom je bij die data tot hoe maak je analyses van die data, hoe kun je die data inzichtelijk maken... zodanig dat uh, zeg maar ook mensen die minder verstand hebben van IT zien wat er aan de hand is. En heeft u daar nog een tot, voorbeeld bij om het nog concreter te maken? Dan bijvoorbeeld, uh, het gebied waar ik zelf heel veel aan doe is het zogenaamde process mining. Dat betekent dat, dat je bijvoorbeeld een database van een ziekenhuis pakt... Mm -hmm. en dan genereer je automatisch een procesmodel, zeg maar een soort van workflow... Die aangeeft hoe dat patiënten door het ziekenhuis heen stromen. Dus je kunt gewoon door die ruwe data pakken, je hoeft niets te modelleren. En dat en je, heeft dat dan te maken met het feit dat je pas je, je, je, je ah, op pas, zeg maar gescand wordt. En dat je nou, dan vervolgens naar een andere afdeling gaat en dan kom je bij de arts of de polikliniek waar je moet zijn. Bedoelt u het op die manier? Weet het, en het gaat nog veel verder. Want uh, het, wat een heleboel mensen niet weten, is als je in een ziekenhuis bent. De enige manier waarop dat het ziekenhuis geld vergoed krijgt, van de verzekeraar is dat men rapporteert aan de verzekeraar... wat er precies met, met die patiënt gebeurd is. Ja. En dat is dus data die aanwezig is in elk ziekenhuis. En je kunt dus automatisch laten zien in een zorgproces... waar zitten knelpunten, waar duren dingen te lang... waarom duren dingen te lang... Uh, waarom doet bijvoorbeeld de ene afdeling iets anders dan de andere... en wat is beter. En dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen die je dus uit die data kunt halen. En die data is in elk ziekenhuis uh, vandaag de dag al beschikbaar. Maar dan komt het op neer dat je dus gewoon breien van informatie krijgt. Hoe weet ja. je dan het, het, het interessante eruit te filteren... of die verbanden te gaan zien als het om miljarden data gaat? Ja, dus de hoeveelheid van de data is vaak niet het probleem. Soms is het zo, zelfs zo dat als je meer data hebt... Uh, kun je er meer uithalen... Maar wat van groot belang is, is dat je altijd naar de data kijkt uh, met een bepaalde vraag in het achterhoofd. Hè, bijvoorbeeld een ziekenhuis wat kosten wil reduceren, zal op een bepaalde manier naar die data kijken. Ja. en De analyses zijn er dan ook op gericht om die kosten te reduceren. De, weet ik veel, de NSA die, die wil uh, zien of dat bepaalde individuen met elkaar contact hebben... Ja. Dus je gaat dan op zoek naar een hele specifieke vraag. En er zijn dus allerlei analyse technieken voor om dat uh, als zodanig te doen. Maar als je, dan, als je het over die NSC hebt dan kijkt wat er allemaal aan, op forums wordt, wordt gezet. Aan mailtjes wordt gestuurd, getwitterd wordt. Dat ja. is toch ook voor een NSC een zoeken naar speld in Nooiberg. Nou, dus, dus, uh, het is ook heel erg belangrijk dat een data scientist weet wat de grenzen van het vakgebied zijn. He, dus er zijn allerlei ethische uh, zaken waar men uh, heel goed rekening mee moet houden. Dat, en dat gaat dan wordt... gewoon om de privacy van gegevens? Uh, privacy, maar uh, wat kun je wel gebruiken, wat kun je niet doen? He, dat, dat is ook belangrijk om dat een onderdeel van de opleiding te laten zijn. Maar van de andere kant zijn er ook, uh, kun je gewoon... Als je kennis hebt van data science, weet je dat bepaalde dingen niet kunnen. En Zoals? Een, een klassiek voorbeeld is dat stelt dat u kijkt naar een land als Amerika... en dat u zegt van mensen zijn verdacht op het moment dat twee personen, onafhankelijk van elkaar... twee keer in hetzelfde hotel slapen. Nou, dan kun je rekensom doen. Zo geldt dat in Amerika, zo wordt dat gezien. Nee, nee, nee, nee, of dat nee, is een nou, voorbeeld gewoon. Dat is een voorbeeld. Ja? En dan zou je dus mensen als verdacht kunnen zien... als, als, als twee mensen twee keer toevallig in hetzelfde hotel verblijven. Ja. Nou, je, je kunt die rekensom maken. Je weet hoeveel hotels dat er zijn, je weet hoeveel mensen dat er zijn... En dan kom je tot de ontdekking dat, als je, als je dat gebruikt... dat een kwart miljoen mensen verdacht zijn. Ja. He, dus je krijgt dan een kwart miljoen mensen. En je kunt niet een kwart miljoen mensen gaan onderzoeken. Maar je kunt van tevoren al zien... dat als je zo'n vraagstelling uh, stelt, uh, dat dat geen zin heeft. Dus nee. je moet echt kijken naar de dingen die wel zin hebben. Maar moet je dan uit dat kwart miljoen uh, nog weer nieuwe vragen gaan formuleren... of moet je gewoon je vraag in eerste instantie al wat helderder en wat nauwer formuleren... Ja, dus je moet voordat je een analyse doet, moet je weten of dat je antwoord op de vraag gaat krijgen. En in de meeste gevallen uh, is dat zo. Maar dus dan moet je dus kijkt... heel gericht te werk gaan. Precies, ja. precies. Gaat uw ja, dus... centrum nou bijvoorbeeld samenwerken met, met inlichtingendiensten of met de politie? Uh, op dit, dit moment zijn dat niet uh, de mensen waarmee ik samenwerk. Ik heb toevallig de hele ochtend doorgebracht bij uh, Philips. En, en Philips is dus een van de belangrijke partners in dit centrum. En Philips kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld zaken van... hoe kunnen ze hun eigen processen efficiënter maken... maar ook hoe kunnen ze hun röntgenapparatuur beter maken... zodanig dat ze altijd beschikbaar zijn. Ja. Dus Philips is een voorbeeld. En, en verder werken we met allerlei softwarebedrijven samen. Want er zijn op dit moment heel veel uh, kleinere bedrijven aan het ontstaan... die dit soort analyses kunnen doen. Ja, ja. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als u... Weet ik veel, een reis boekt via booking.com of u bestelt iets bij bol.com, dan zit daar een heleboel intelligentie aan om de volgende keer iets aan te bevelen, waarvan de kans dat u dan overgaat tot het doen van een bepaalde aankoop zo groot mogelijk is. Vindt u het zelf wel eens een, een, een eng idee? Alle, alle data die er ja, eigenlijk door de wereld heen slingeren, vooral op het internet. Nou, ik, ik denk dat uh, weet, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, uitwassen... zoals wat bijvoorbeeld in het kader van de NSE ja. gebeurt... dan, dan de NSA doet de NSE helemaal niet zulke slimme dingen. Ze hebben uh, een enorme brute kracht. Ze hebben enorm grote datacenters. Ze hebben ontzettend veel mensen in dienst om dit soort dingen te zoeken. Maar waarom kunnen ze dat? Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat de regelgeving heel slecht is... En de tweede reden is dat uh, de, de software die, ge, die gebruikt wordt vaak heel slecht is. En het is dus niet de analyse van de data die, die de zwakke schakel is... maar juist zeg maar, de overheden en de kwaliteit van onze software. En als, als ik daarop verder mag gaan... Uh, op dit moment gebruiken wij uh, Google, uh, Facebook, Twitter... al dat soort applicaties. Als je kijkt naar dat soort applicaties, die komen allemaal uit Amerika... Mm -hmm. Uh, we betalen er niets voor. He, dus ik zeg heel vaak... als je niet betaalt, ben je zelf het product. Ja. He, dus bijvoorbeeld... En weet je, je dat dus alles van jou opgeslagen wordt... en in de gaten En, en, en dan weet je dus dat men ja. ergens geld moet verdienen. Ja. Dus, dus je bent zelf het product geworden. He, bijvoorbeeld een, een, een heleboel mensen weten niet... dat als je bijvoorbeeld op Twitter zit... dat een gemiddeld account 100 dollar waard is. Okay. Als je gebruik maakt van Google... dan is jouw account gemiddeld 200 dollar uh, waard. Yeah. Maar ja, dat soort dingen en, zijn toch bijna niet te voorkomen... als gewone burger? Nee, maar, yeah. maar de vraag, kijk, het punt is van... We, we, we maken gebruik van gratis diensten. Yeah. Uh, die komen uit de VS. Uh, dus ik denk dat, uh, dat we ons veel meer zouden moeten richten... op het beschermen van onze eigen infrastructuur. Yeah. En dat we hier ook in Europa veel meer initiatieven uh, ontplooien... Om zeg maar meer leidend in deze te zijn, dan dat we heel sterk afhankelijk zijn van uh, software en bedrijven uit ja. Amerika. Hè, bijvoorbeeld het, we, we, als maar gaat je, u dat ook doen met het, met het Data Science Center? Daar over dat soort structuren nadenken? Het is zeker om het doel om met het Data Science Center, samen met het bedrijfsleven, veel meer uh, slagkracht te krijgen. Zodanig dat wij. Uh, hier ook softwareproducten en IT-bedrijven kunnen, kunnen creëren... Ja. die leidend zijn in de wereld. En qua onderzoek zijn we op een aantal gebieden uh, zijn we veel sterker dan in de VS. Alleen dat uitzicht op dit moment nog niet in zeg maar, bedrijven... Nee. en software die gro grootschalig gebruikt wordt. Maar goed, u bent net geopend, dus wat gaat... Met een beetje geluk gaat dat gebeuren in de toekomst. Dank u wel voor zeker. uw verhaal en uw uitleg. Wil van der Aals was dat, directeur van het Data Science Center. Net geopend dus in Eindhoven. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De Afgelopen dagen hoorde u een net iets andere tune dan gebruikelijk. Namelijk die van het Zweedse volkslied. Deze week volgden wij verslaggever Ingrid Koning die naar Zweden gaat verhuizen. In de afgelopen afleveringen kwamen veel praktische zaken voorbij: het regelen van de verhuizing, school en natuurlijk een huis vinden. Maar bij een emigratie komt natuurlijk ook een emotionele kant kijken. Emigratiepsycholoog Saskia Zimmerman woont in Frankrijk en helpt via de Skype emigranten met een vraag. Ingrid Koning sprak met haar. Goedemiddag Ingrid, hoe is het met je? En wat is je vraag voor vandaag? Uh, we gaan over een aantal weken verhuizen naar Zweden. Mijn man is er al, die is er al aan het werk. En ik merk dat hij er heel anders mee omgaat dan ik. Ik ben heel emotioneel en hij heeft echt de knop al omgezet. En ik begrijp dat niet. Nou, dan wil ik in ieder geval gerust stellen. Dat is heel normaal. Want wat ik zie is dat mannen echt totaal anders emigreren dan vrouwen. En dat mannen het veel uh, rationeler benaderen en ook uh, heel gefocust zijn... als ze eenmaal de plannen opgevat hebben om te emigreren. En dat die dus heel erg gericht zijn op het doel wat ze zich gesteld hebben. Dat is de emigratie, terwijl vrouwen dat heel anders doen. Mijn naam is Anne Verhulst en ik heb meerdere malen in het buitenland gewoond. Kan je vertellen hoe je het eerste jaar beleeft in je relatie? Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk vond ik dat best wel pittig. Uh, in het eerste jaar ben je gewoon uh, heel erg op elkaar aangewezen... Uh, ook omdat je gewoon niet veel andere mensen kent. Je leert natuurlijk wel ontzettend veel mensen kennen. Maar uh, wat ik vooral lastig vond, was uh, ja, mijn man die was ontzettend blij om in het buitenland te zijn. Het was zijn droom die, die uitkwam. En uh, ik ging mee en ik had het nogal eigenlijk nogal moeilijk mee. Dus, uh, en hij begreep dat niet, dat ik niet net zo blij was als hij. Wat vond je nog meer wennen in het buitenland? Maar wat ik heel erg fijn vond, wat heel erg fijn was, was dat we hadden een, een, een huishoudster eigenlijk. Dus wij konden altijd uit. Dus we gingen heel vaak uit eten en weg. Maar best wel vaak met, met elkaar. Terwijl ik anders ook wel vaak uh, met vriendinnen natuurlijk uitga en een leuke avond met, uh, met andere mensen heb. Zaten wij steeds weer tegenover elkaar. En uh, we hadden niet ook altijd even gezellig. Dus uh, er zijn nogal wat avonden zo zeg maar zwijgend in de auto weer terug naar, uh, naar huis uh, <laughs> doorgebracht. Dus ja, nee, het is, het is, uh, ja, dat was gewoon eigenlijk uh, best wel lastig. Mannen emigreren gewoon echt heel anders dan vrouwen. We gaan straks natuurlijk met z'n tweeën dat avontuur tegemoet. We kennen daar niemand. En uh, ja, dan wordt het ook naast mijn partner ook mijn vriendin. Dat lijkt me een hele moeilijke rol voor hem. Dat denk ik ook, ja, want volgens mij gaat hem dat niet lukken. Wat je ziet is dat na emigratie mannen heel anders reageren dan vrouwen. En dat mannen vrij snel uh, hun draai willen vinden en een beetje uh, goed uit de voeten kunnen met de taal. En dat vrouwen het anders doen en die hebben veel meer uh, vriendschappen nodig en daarvoor heb je veel meer tijd nodig. U begeleidt uh, mensen op afstand. Heeft het nu ook druk met deze kerstperiode? Ja, juist nu, want dit is wel een periode met Sinterklaas en met, met, met uh, familie die aan je trekt... en vraagt van ja, komen jullie nog naar Nederland of komen wij naar jullie toe? En alle emoties die het oproept, alle herinneringen die het oproept... dus dat is vaak een periode dat het veel in beweging brengt weer. Anne Verhulst, heeft u nou ook stellen gezien die het niet hebben gered in het buitenland? Uh, ja, dat gebeurt wel... Vooral vaak in, uh, in, in Azië en in uh, Latijns-Amerika gebeurt dat heel, heel vaak. Omdat die mannen dan toch uh, verleid worden door de vrouwen die daar zijn. <laughs> ja, dat is echt waar. Ze hebben er zelfs een uitdrukking voor in Azië. En dat heet dan uh, yellow fever. Dus de mannen krijgen last van yellow fever. Dat ze verliefd worden op een Aziatische vrouw. Oh, echt waar? Ja, ja dat gebeurt. Ja. En in Latijns-Amerika zijn vrouwen, vooral Brazilië... zijn ze heel, heel, heel, uh, ja, hoe moet je het zeggen... heel uh, assertief naar mannen toe... Dus ik heb wel eens met mijn man in de bar gezeten en dan kreeg hij een drankje aangeboden van een andere vrouw. Oh. <laughs> nou, ik hoop dat ze dat niet in Zweden hebben. Nee, die vrouwen in Zweden zijn helemaal niet zo. Nee hoor. die houden hun handen thuis, denk ik. Natuurlijk, in Zweden zijn ze allemaal hartstikke braaf. De laatste bijdrage was dat van onze verslaggever Ingrid Koning. Begin volgend jaar emigreert zij naar Zweden. En we gaan haar missen, maar we wensen haar daar natuurlijk wel heel veel succes en plezier. Volgende week in de praktijk het wel en wee van bedreigde vogels. Dit is Radio 1. E. Het Internationaal nu met Marjan Koekoek. De Europese mededingingsautoriteiten hebben deze week een inval gedaan bij Philips. De Europese Commissie vermoedt dat een aantal elektronica bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan afspraken bij verkopen via internet. En dat zou mogelijk de prijzen hebben opgedreven.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 En in Den Haag heeft de Zuid-Afrikaanse ambassade... een condolenceregister geopend voor de overleden oud-president Mandela. Zuid-Afrika zal de komende week op verschillende manieren... ruimte bieden aan de bevolking om afscheid te nemen... van de geliefde oud-president. De staatsbegrafenis waar leiders van over de hele wereld worden verwacht... is vrijdag of zaterdag. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Ghislaine Plach Weinig leiders hebben zo'n grote indruk gemaakt op zoveel mensen als de overleden Nelson Mandela. In zijn eigen land, Zuid-Afrika, betonen de mensen massaal eer aan de oud-president. Toen het nieuws bekend werd, stroomden de mensen massa toe om Mandela de laatste eer te bewijzen. Nou, ook in Stand.nl hebben we het vandaag over de man... die een einde maakte aan de apartheid in Zuid-Afrika... en die wereldwijd wordt gezien als boegbeeld van verzoening. Ik ga dat onder meer doen met Ineke van Kessel. Zij schreef een biografie over Nelson Mandela. Mevrouw van Kessel, welkom. Dank u wel. We beginnen altijd met drie keuzes die u mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, Nelson Mandela, was de grootste leider van deze tijd. Ja of nee? Ja. Voor mij is Mandela een van de meest inspirerende mensen geweest. Ja of nee? Ja. En Nelson Mandela moet heilig verklaard worden. Ja, nee, of nee, dat niet. Nee, ik roep al meteen nee. Thuis kunt u meepraten in Stand.nl. De stelling vandaag is... Nelson Mandela was een boegbeeld van verzoening. U kunt eens of oneens sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis en kan op het nummer 0800-1101. U kunt natuurlijk uw stem uitbrengen via de site www.stand.nl... en een bericht achterlaten op ons forum. En als u twittert, gebruikt dan hashtag Standpunt. De stelling dus, Nelson Mandela was een boegbeeld van verzoening. Mevrouw van Kessel, bent u het daarmee eens? Oneens. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar hij was veel meer dan dat. Veel meer, ja. We komen dat ongetwijfeld uitgebreider over te spreken... het komende half uur inderdaad. Want, maar we moesten natuurlijk een stelling formuleren... Om, en een boegbeeld, dat is hij zeker. Wat, waarom is hij dat voor u? Uh, wel, hij heeft uh, tot stand gebracht wat veel mensen in de jaren tachtig... voor onmogelijk hielden. Namelijk een redelijk vreedzame overgang van een apartheidstaat... naar een uh, democratisch bestel waarin alle burgers gelijkberechtigd zijn... En uh, zo'n dertig uh, jaar geleden dacht iedereen, bijna iedereen... dat dat vrijwel onmogelijk was. Het was ja. een onoplosbaar probleem. Een niet een presentatie, presentatie is dat geweest van, van Mandela. Zeker, ja. U heeft een biografie over hem geschreven. Heeft u hem ook wel gezien? Ik heb hem gezien een paar keer op grote massabijeenkomsten in Zuid-Afrika. En de eerste keer was in december 1990. Dat was de eerste keer dat het ANC, het African National Congress... weer een bijeenkomst binnen Zuid-Afrika mocht houden. Een legale bijeenkomst voor het eerst in 30 jaar. En daar werd Nelson Mandela natuurlijk als een held binnengehaald. Ja. In een grote sporthal in Soweto. Wat gebeurde er met de mensen en met u misschien ook... Wel, er ging een soort elektrisch schokje door de zaal. Dat ging er twee keer door de zaal, moet ik erbij zeggen. Het ging ook door de zaal toen Oliver Tambo binnenkwam. En Oliver Tambo was de leider van het ANC in Ballingschap. Die toen kort tevoren was teruggekeerd uit Zweden. Hij was ernstig ziek. Hij was teruggekeerd naar Zuid-Afrika kort tevoren. Dus Oliver Tambo en Nelson Mandela kwamen daar als twee, twee artsvaarders bijna de zaal binnen. Ja. En die zaal ging helemaal uit zijn dak. Dat was uh, niet alleen maar gejuich en gestampt. Mensen begonnen de gangpalen te dansen en te zingen. Je hebt een soort... Zuid-Afrikaanse jodel die uh, gebracht wordt als je ergens, als je niemand uh, eer betuint, betoogt. En ja, dat was een, een elektrische lading in die zaal waar niemand helemaal immuun voor was, denk ik. Ik ook niet, er was een, een vonk die echt oversprong. Hier gebeurt toch iets bijzonders. Weet u wat, wat, wat, wat hij had waardoor, want dit hoor je van iedereen, hè? mensen die in zijn nabijheid zijn geweest, of die hem zelf hebben ontmoet, dat er iets gebeurt met je. u het verklaren wat het is. Wel, een deel van het geheim, denk ik, is die lange tijd, die 27 jaar in gevangenschap. Want in die lange periode is het imago van Nelson Mandela opgebouwd tot een soort bovenmenselijke status... En al die tijd in gevangenschap kun je ook niks doen, kun je niks verkeerds doen. Je kunt niks doen dat afbreuk doet aan dat imago. Dus Mandela in gevangenschap was uitgegroeid inderdaad tot een, uh, tot een bovennatuurlijke held. Bijna mythische uh, vormen aangenomen. had mythische vormen ja. aangenomen, ja. Uh, en daar kwam de man die uit de gevangenispoort stapte, was een gewoon mens. Maar had toch inderdaad een hele bijzondere charismatische uitstraling waar ook mensen die niet direct tot zijn partij behoorden... niet, uh, niet ongevoelig voor waren. Dus, uh, bijna iedereen viel als een blok voor ja. Nelson Mandela. Het is die combinatie geweest, zegt u, die, die bij iedereen wat teweeg brengt. Uh, ja, de combinatie van, van charisma en de combinatie van... Uh, een man die zijn hele leven in dienst heeft ja. gesteld... van een ideaal dat groter was dan hij zelf... En die zichzelf daar ook wel voor weg heeft gecijferd. Zijn hele leven stond daarvan in dienst. En zeker na zijn vrijlating is hij niets anders meer geweest... dan de man die dat moest verpersoonlijken. Ja. We gaan vandaag twee keer naar uh, luisteraars toe. Dus we beginnen wat eerder nu met uh, luisteraars... om die de gelegenheid te geven om hun gedachten te uiten... naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela. U kunt bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, hallo. Hallo, u mag het zeggen. Ja, uh, Hans Schenk, fotojournalist. Hallo. Uh, ik, ben met, uh, ik heb veertig landen met de, koningin Maes, met de koningin Beatrix bereist, al die staatsbezoeken, gefotografeerd. En ook Zuid-Afrika. En ik heb dus Mandela voor de camera gehad met de koningin daarnaast. Maar de koningin is net zo groot als ik ook niet zo erg. Maar Mandela is een hele lange man. En we zijn naar uh, Robin Island gegaan en ja. ik ben in zijn cel geweest. En, ja Ik ben maar klein en, en dat, dat bedje waar ik op gezeten heb in zijn cel... dat is ook klein. Ik heb me afgevraagd, hoe kon die man dit volhouden? Zo'n lange man op zo'n klein bed. Al die jaren lang? Ja, ja, ja. ja. En ik hoor Hans van Mierlo nog zeggen... want we zaten in die club natuurlijk... en die zegt, uh, die man die maakt een enorme uh, uh, ja een spirituele indruk op mij. Mm -hmm. Dat was geweldig. Ja, hij had een, een man die had een charisma en dat is, uh, ja, is onnaafvolgbaar eigenlijk. Hè? Als fotograaf kan ik me voorstellen... Dat dat dat bij wijze van spreken altijd mooie, mooie platen oplevert. Hij heeft natuurlijk ook een enorm ja. karakteristiek gezicht altijd gehad. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat is het meest treffende aan zijn verschijning voor als, als fotograaf? Uh, wat mij opgevallen is dat hij het, uh, het, uh, het gebod van de tien geboden... goed heeft opgevat. Hè? Je zult je medemenslief hebben, want die ander, en daar ging het om... die ander is gelijk aan jou. Ja. Dus en Dat is me opgevallen. Ja, ja. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag, standpunt.nl. Ja, goedemiddag, u spreekt dus van de Berg. Uh, net als de vorige spreker werd ik niet onder de indruk van Mandela. Mijn eerste contacten met Zuid-Afrika dateren uit de tijd dat hij vrijkwam. En ik weet nog hoe bang iedereen was. Uh, goed, mijn contacten lagen toch wat meer aan de kant van degenen die toen nog in de regering waren. Ja. dat het een bloedbad zou worden. Ik ja. vind het het wonder van Zuid-Afrika dat dat niet gebeurd is. En dat heeft inderdaad te maken met verzoening. En daar heb ik eigenlijk een op zich hele aardige anekdote bij... om dat precies te illustreren. Toen Mandela op zijn toer, toen hij nog niet in de regering zat, in Nederland kwam... werd hij uiteraard met alle EGA's ontvangen door de anti-apartheidsmensen hier. Mm -hmm. Maar er stond uiteraard ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Albert Motnagel bij... En die stond er natuurlijk een beetje ongemakkelijk bij. Want het was nog het uh, nationale regime. Ja. En die werd aangekondigd, geloof ik, door uh, iemand van buitenlandse zaken... met heel veel dingen. van dit is de vertegenwoordiger van het uh, uh, apartheidsregime. Het het apartheid ja, ja. Wa waarop Mandela vervolgens direct op een hele hartelijke manier naar hem toe ging... en zei, hallo Albert, hoe gaat het? Ja? En in het Afrikaner met hem gewoon een heel aardig gesprek over Afrika begon... om aan te geven van beste mensen in Nederland... Zo doe je dat niet. Je ja. doet het zoals ik. En dat vond ik zo groot dat, uh, dat ik dacht: van ja, dit, zulke mensen zijn er maar heel weinig. En inderdaad, ik heb ook in die cel gestaan. Een van de diepste indrukwekkende ervaringen in mijn leven. Maar uh, ja, zulke mensen heb je niet veel. Dat zijn ja. echt uh, hele bijzondere mensen. Okay. Ja. Dank je wel voor die herinnering. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Met Peter Goedveld uit Veenendaal. Hallo. Hallo. Um, op de dag dat Mandela werd vrijgelaten in uh, Zuid-Afrika. Dat was in de buurt van Kaapstad. Toen woonde ik in Kaapstad en werkte ik bij het Cape Town Symphony Orchestra in de City Hall. En die middag zou Mandela voor het eerst het volk toespreken op de trappen, zeg maar, van de City Hall. Um, en daar, daarvoor is een uh, heel groot plein misschien dat u zich dat kunt herinneren. En daarom uh, kwam, uh, wij repeteerden die zondagochtend in de City Hall. En de politie kwam binnen en die zei uh, als er mensen nog een autootje op het plein hebben staan... wilt u dat alsjeblieft weghalen? Dat hebben wij natuurlijk uh, gedaan. Ja. En Het is de enige keer geweest uh, dat het concert gecanceld is geworden die avond. En... Um, uh, u en... moest niet, ik dacht dat u daar vanwege de vrijlating ook moest spelen. Maar dat was niet het geval. Nee, nee oh, okay. dus zo ver was het uh, nog niet. Ik heb hem helaas uh, uh, niet bij een concert mogen, mogen ontmoeten. Um, maar um, uh, ja, uh, de, de, de menigte was toen al uh, op het plein aan het dansen. Uh, kan ik mij nog goed herinneren, en uh, zoals uh, zwarte mensen hun een traditionele uh, dansen kunnen doen. En daartussen was dan een verdwaalde blanke die dan net zo hard meedanste... dat was natuurlijk wel een heel ja. uh, opvallend uh, gezicht, kunt u begrijpen. Heeft u zich uh, tussen de mensen begeven? Uh, nee, ik heb dat niet gedaan. Ik, uh, ik ben uh, met mijn autootje uh, toen uh, vertrokken... want er was natuurlijk uh, toch ook wel een beetje uh, angst dat uh, zaken uit de hand uh, konden gaan lopen... En uh, dat is gelukkig niet gebeurd. Er is uh, maar een enkele winkelruit uh, gesneuveld en de volgende dag moest ik weer werken in de stad en uh, toen heb ik dat allemaal even wel natuurlijk gaan bekijken. Ja. Wat, is er eigenlijk, uh, wat is er eigenlijk gebeurd? Was het de dag dus, daarna ja. ook anders? Voelde het anders? Um, eigenlijk, uh, om eerlijk gezegd uh, te zijn, niet zoals niet. u weet... Uh, is de, de regering uh, is nog een uh, heel aantal jaren uh, doorgegaan. Uh, uiteraard in samenspraak met Mandela. Maar dat gebeurde voor die tijd natuurlijk ook al hmm. toen... Uh, Mandela uh, nog in de gevangenis zat. Toen waren al, uh, er ook al steeds uh, ontmoetingen. Ja. Um, en de uh, tweede kleine anekdote. Uh, hij moest naar het ziekenhuis voordat hij werd vrijgelaten en uh, dat gebeurde in een kliniek en dat werd, was natuurlijk topgeheim want dat mocht niemand weten dat hij in een kliniek werd behandeld en in diezelfde kliniek uh, is mijn uh, dochter uh, geboren en inderdaad daar hebben wij nooit iets van gemerkt <laughs> dank u wel, mooi verhaal ja. dank u wel voor uw, uh, voor uw herinnering aan Nelson Mandela wij gaan terug naar Ineke van Kessel onze gast van vandaag die een biografie heeft geschreven over Nelson Mandela um, allemaal persoonlijke anekdotes persoonlijke herinneringen u gaf net al aan, toen ik u de stelling voorlegde... of een boegbeeld, dus hij was meer dan alleen een, een, verzoen, een boegbeeld van verzoening. We hoorden net een anekdote over hoe treffend het was... maar wat, wat was hij dan nog meer? Waarom zei u dat zo? Uh, wel, hij was ook de aanvoerder van de gewapende strijd... van de gewapende vleukel van het ANC. En ik kan mooi aansluiten bij de laatste beller. Uh, dat stadhuis in Kaapstad waar Mandela zijn eerste toespraak tot de natie hield... daar stond hij op het bodes. En hij hield daar een hele militante toespraak. Hij kondigde aan dat het ANC door zou gaan met de gewapende strijd... Ja. en dat alle eisen overeind bleven... En dat, was gewoon, dat was ook de angst voor dat bloedbad, hè, wat daardoor kwam. Nou, de angst voor dat bloedbad, dat zat er al tientallen jaren. Ja. Maar die speech, die uh, Joost, uh, blank Zuid-Afrika inderdaad te stuipen op het ja. lijf... want die hadden verwacht dat hier een hele milde grootvader... met een verzoenend gebaar zou komen. Maar Mandela had heel goed bedacht dat hij in de eerste plaats... zijn eigen achterban gerust moest stellen. Zwart Zuid-Afrika en het ANC. Want hij was de laatste jaren van zijn gevangenschap... heel intensief in allerlei geheime besprekingen gewikkeld geweest... met leden van die blanke regering. En er was een voortdurende angst bij zwart Zuid-Afrika, wat wordt daar allemaal bekokstoofd? Mm -hmm. Dus zijn eerste prioriteit was om te zeggen... ik heb niks uh, verkwanseld uh, achter jullie ruggen, ik heb niks weggegeven. Uh, wij staan hier uh, met ons hele eisenpakket voor gelijke rechten... in een democratisch Zuid-Afrika. En zolang we dat niet bereikt hebben, gaan wij door met de gewapende strijd. Maar was dat dan een tactiek van hem... of is het gewoon een minder zachtaardige man dan we altijd horen? En ik denk dat die blijk gaf van groot strategisch inzicht. Want het ja. heeft geen enkele zin om heel verzoenend te zijn als je je eigen mensen niet meekrijgt. En dat wordt nu vaak vergeten als ik naar al die memoriams op de televisie kijk. Dan zijn het uh, alleen de verzoenende beelden die we te zien krijgen. Maar als je zo focust op alleen die ene dimensie, dan vergeet je dat zo'n toenadering alleen maar kan lukken. Als je je eigen achterban, als je je eigen mensen meekrijgt. En die kreeg Nelson Mandela mee niet omdat hij dat teddybeer-imago had van de grote verzoener, maar omdat hij juist dat militante-imago had van de verzetstrijder. Ja. En daarom konden ze hem vertrouwen. En daarom kon hij tegen hen zeggen, ik ga, jullie niet, uh, ik ga de zaak niet verkwanselen, je moet me vertrouwen, want ik blijf trouw aan onze idealen. Ja. Ja. Een van onze luisteraars schrijft een anekdote op de site. Uh, schreef, zag twee jaar geleden een jong stel in het centrum van München. De jongen was blank, het meisje donker. Eerst dacht hij dat het Nederlanders waren, maar het bleken Zuid-Afrikanen te zijn. Een jongen en zijn vriendin maakten een mooie reis door Europa. Op zichzelf niets bijzonders, maar zonder Mandela was dat nooit mogelijk geweest. Wat vindt u van zo'n reactie? Uh, nou, die reis door Europa hadden ze nog wel kunnen maken... want daar woonden natuurlijk wel allerlei gemengde Zuid-Afrikaanse stallen... in de rest ja. van de wereld, maar niet in Zuid-Afrika zelf. Uh, wat mij altijd, wat ik een ontroerend uh, aanblik vind in Zuid-Afrika... is als je schoolklassen op excursie ziet... en dan zie je daar een lagere schoolklas of een middelbare schoolklas... in al die beetje saaie schooluniformtjes. blanke en zwarte kindertjes, allemaal door elkaar heen kwetteren... en allemaal met elkaar bezig alsof het nooit anders geweest is en er is nog van alles mis in Zuid-Afrika maar dat zijn toch hele roerende beelden want dat had iedereen altijd voor onmogelijk gehouden voor blank Zuid-Afrika was dat ongeveer het eind van de beschaving als de scholen ja. gemengd zouden zijn dan zou het allemaal zou het ja. alles ja. instorten uh, dus dat loopt eigenlijk dat soort dingen loopt eigenlijk verrassend soepel ja. De stelling vandaag. Nelson Mandela was een boegbeeld van verzoening. U zult zich niet verbazen dat een overgrote meerderheid het daarmee eens is. 88% vindt dat inderdaad. En in stand.nl heeft u vandaag de gelegenheid om uw herinneringen en gedachten te uiten. 0800 1121 zonder telefoonnummer. Goedemiddag. Stand.nl, u mag het zeggen. Ben ik aan de beurt? Jazeker, u bent aan de beurt. Oh, hi. Met Karno. Uh, uh, fijne middag. Ik heb een. Uh... Kort verhaaltje over uh, dit hele geval, want uh, Nelson Mandela is natuurlijk op dit moment een, uh, een soort Gandhi ja. voor heel veel mensen in de wereld. Maar ik heb een um, jaar of twintig geleden, denk ik, ik denk dat het 85, 86 is geweest, toen zat hij 25 jaar lang in de gevangenis en dat concert speelde ook... Uh, uh, met, met U2 en zo... en uh, ja. 25 years in captivity... Uh, are you so deaf that you cannot hear? Bladibla. Mm -hmm. De mensen bij wie ik collecteerde... aan de deur in onze wijk... noemden de man gewoon een terroriste. U, was, ANC u ging voor en, Mandela en zijn partijen collecteren? Ja, ik, ter, uh, ik collecteerde voor het ANC inderdaad. Okay. En, en, voor en toen werd Mandela u weggehoond? En, uh, zegt u? En toen werd u weggehoond? Ja, ik werd door 90% van de mensen... In een uh, nette buurt. Um, uh, een buurt met vrijstaande huizen. En met uh, hoogopgeleide intellectuelen. Uh, mm -hmm. Daar werd ik weggewoond. En die man zei, waarom zou ik geld moeten geven? Die man zit toch niet voor niks vast. Het is gewoon een terrorist. Wat kan er veel veranderen dan, hè? En in tien jaar tijd is er uh, inderdaad veel veranderd. Maar het, het, het vreemde is gewoon... Dat deze man is volgens mij ook een, een prins van zijn stam. Uh, dat heb ik eens gehoord. Mm -hmm. Dat durf ik niet met zekerheid te beweren, maar een soort uh, ja, toe van de apaches of zittingboel-achtige uh, ja, ja. persoonlijkheid. Uh, zou ik zou het niet die, weten, maar mevrouw van Kessel weet het ongetwijfeld. Zo waar we straks vragen. Die zou me dat inderdaad uh, kunnen vertellen. Uh, de man schijnt een vooraanstaand persoon in zijn stam te zijn geweest. Die uh, de stammen ook uh, samen uh, uh, mm -hmm. heeft gebracht. Maar de mensen in Nederland op dat moment, terwijl hij nog vast zat en twee jaar later pas vrijkwam, beschouwden hem gewoon. Ja. Ik zeg gewoon 90% heeft nog geen kwartje gegeven. Nee, bizar. En, en die zeiden gewoon: ANC is een terroristische organisatie en hij is het hoofd van de terroristen. En dus is hij ook gewelddadig en een terrorist. Nou. Ja, en, en, en, en, en nu is het. Uh, moet u nou de hele wereld eens bekijken? Ja, ja zeker. Het is, het is uh, wonderbaarlijk. Maar ook uh, het inzicht van mensen die dus niet zelf kunnen bekijken uh, hoe dat in elkaar zit, mm. blijkbaar. Maar alleen maar van, vanwege media en vanwege uh, het op afstand bekijken van dat soort zaken. Dat uh, geeft een ander beeld soms. Dank u wel voor ja. uw verhaal. Goedemiddag, stand.nl. Ja, uh, met Erik van den Berg. Hallo. Hallo, uh, ik ben blij dat je weer terug bent. Uh, dat ten eerste. En verder, bij de dood van Mandela herinnerde ik mij 1981. Ik zat toen in de Eerste Kamer en aan de orde was een wetsontwerp... voor een cultureel verdrag met Zuid-Afrika. Op dat moment zat Mandela nog in de gevangenis. Ik heb toen aan enkele van de leden van de regeringspartijen... ...dat waren toen het CDA met Van Acht als premier en de VVD... Mm -hmm. ...gevraagd wat voor verschil ze zagen in borstjes met verboden voor Joden... ...en verboden voor devers. Ja. Ik kreeg daar een gezineerd zwijgen op... Dat was alles. Ja. Uh, dit is dus met enige emotie dat ik ben nog herinner, dat moment. kan ik me voorstellen, ja. ja. Dank u wel dat u het met ons wilde delen. Uh, ja, ik had daar wel behoefte aan. Het is veelzeggend voor die tijd, hè? Ja, ja, ja, en eigenlijk sluit het heel goed aan bij het verhaal van mijn voorganger. Ja, ja, zeker. Uh, dat, uh, zo lag het toen in ja. Nederland... Kennelijk, er was een, een meerderheidsregering. Hè, die, die stemde voor dat verdrag. Ja, en die hebben eh, daarmee waarschijnlijk ook... als we de vorige belleren mogen geloven, de publieke opinie eh, eh, kunnen beïnvloeden. Ja, eh, ja, dat denk ik wel. Zo uh, sure zagen de meeste mensen het. Uh, ja. Ik niet. Uh, ik had die bordjes in de oorlog ook gezien. Ja. En die maken onmetelijke indruk, ongetwijfeld. Ja. Meneer Van den Berg, dank u wel. Wij gaan nog naar iemand anders toe met zijn herinnering. Goedemiddag, stand.nl. Kan ik aan de beurt? Ja, zeker. U mag ja, het ook zeggen. Ja, ik ben dominee van Brie uit Os. Ik ben het uiteraard helemaal eens met de stelling... boegbeeld van verzoening. Ja. Maar ik zou toch willen opmerken... dat hij ongelooflijk heeft moeten knokken... om die verzoening te bereiken. Dat geldt vooral in Zuid-Afrika. Mijn vrouw en ik waren daar in 1999 op vakantie... Ja. We lopen een kerk binnen en vragen aan de kosten wat hij zou doen als Nelson Mandela zondagmorgen in de kerk zou zitten. Hij zei, ik zou hem eruit donderen. Oh. Waarom? Omdat hij een grote communist is. Dat herinner ik me altijd nog. Ik was vreselijk waard. Yeah. En wat Nederland betreft, ja... de reformative synode heeft in 1984 gezegd... dat apartheidspolitiek een ketterij is. Maar er waren toch heel wat kerkmensen... toch. Die de apartheidspolitiek een warm hart toedwoegen. En wat het ergste was, dat ze daarvoor de Bijbel dan nodig hadden. En dan kwamen ze bij de tweede zoon van Noach. En die heette dan Gam. En die zou ook zwart geweest moeten zijn. En die werd door Noach vervloekt. Okay. En dan had je een paar argumenten in handen om toch een goed woord voor de apartheidspolitiek ja. op te kunnen brengen. Opvallend dat er uh, inderdaad... u bent de derde beller over het, het perspectief... van hoe er toen tegen aangekeken werd. Dank u wel daarvoor. Uh, Ineke van Kessel heeft de biografie geschreven... over Nelson Mandela. Het zijn eigenlijk drie bellers die zeiden... ja, nu praten we vol lof over hem... maar destijds werd er echt wel anders gereageerd. Ook door mensen hier in Nederland. Ja, dat is ook heel goed dat die bellers dat nog even... in herinnering brengen, want... Uh, inderdaad, Nelson Mandela en ook het ANC als zodanig... stonden ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... op een lijst van terroristische organisaties uh, die het land niet binnen mochten... Uh, en hier uh, in, uh, in de jaren tachtig in Nederland... is er lange tijd over gedelibereerd... of men op het binnenhof Oliver Tambo wel kon ontvangen. Hij was de leider van het ANC in ja. Wallingschap. Want, zei zeker de VVD, dit was toch een terroristische organisatie. Dus het is heel goed dat die dimensie ook uh, herinnerd wordt. En dat is ook wat ik bedoel, uh, dat het een heel eenzijdig beeld is... als we Nelson Mandela alleen maar neerzetten als die grote verzoener. Hij was een militante strijder tegen apartheid. Ja. En door veel mensen, met name in de westerse wereld en door de toenmalige regering van Zuid-Afrika, werd die strijd gekenschetst als een terroristische strijd. Ja. En hij heeft natuurlijk wel de omkeer gehad naar het, het niet met wraak omgaan en het wel geweldloze verzet uiteindelijk. Uh, nou nee, dat is een beetje een misvatting om hem als een soort gandineer te zetten. Uh, wat, wat er gebeurde... uiteindelijk is hij, ja, we hebben nog maar heel weinig tijd, ja. maar wel gewoon geweldloosheid heeft hij uiteindelijk toch gewoon nagestreefd? Nee, dat heeft hij. Uh, kijk, er was het besef dat deze strijd niet met militaire middelen kon worden gewonnen. En dat dus het enige alternatief ja, ja. was onderhandelen. Dus daarom zeg ik, hij was een okay. groot stratege. Hij begreep dat er een noodzaak was tot onderhandelen. Hij begreep dat je daarvoor de tegenstander een eind tegemoet moet komen. Maar ook dat je je eigen achterban, je eigen volk ja. mee moet krijgen. En daarvoor ja, moest die militante dimensie moest er zeker bij blijven. Anders was het nooit gelukt. Dank u wel voor uw perspectief en uw uitleg. Ineke van Kessel was dat biograaf van Nelson Mandela. U kunt uw uh, mening, uw herinnering nog achterlaten op onze site www.stand.nl.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 AZ20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. RKC kan nu. Dus schiet hij er dus zacht in. Gaat de bal op de paal. En op kwart voor negen. PSV Vitesse. Van voort, Dan gaat hij mee. Ja. Toch. En ook het BK Handbal. Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Op zoek naar de inzet van een professional op tijdelijke basis? Bij ip staffing staan ze op de shortlist. ip staffing interimmers die uw organisatie verder helpen. ip staffing Voor interim professionals. Good thinking. ip IP-staving IP is onderdeel van de staffinggroep. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitser Leven Maansparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash paren.